Kees Rood met het NOS-journaal. De ruim 50 reddingsteams in Nepal hebben in de afgelopen dagen slechts 13 overlevenden onder het puin vandaan gehaald. De leider van het Nederlandse reddingsteam houdt er rekening mee dat de internationale reddingsmissie morgen wordt beëindigd. Hij maakt dat op uit gesprekken vanochtend met de autoriteiten. Veel Nepalezen vinden dat de hulpverlening te traag verloopt. In de hoofdstad Kathmandu blokkeerde een groep van zo'n 200 mensen het verkeer. De politie moest ingrijpen, maar arresteerde uiteindelijk niemand. Taxibedrijf Uber wil in de toekomst alleen nog chauffeurs inzetten die een vergunning hebben. De rechter oordeelde eerder dat het illegaal is om te werken met particulieren die ritjes verzorgen in hun eigen auto. Uber wil chauffeurs die de papieren nog niet hebben helpen om die alsnog te halen. Maar volgens de inspectie is de dienst Uberpop dan nog steeds illegaal omdat de auto niet is gekeurd voor taxivervoer en er geen taximeter in de auto zit. Verkeersboetes van 225 euro en hoger mogen vanaf 1 juli in termijnen worden betaald. Staatssecretaris Dijkhoff wil zo voorkomen dat mensen die niet meteen kunnen betalen in de problemen komen. Er hoeft dan minder vaak een deurwaarder ingeschakeld te worden. Naar schatting zijn er jaarlijks 375.000 verkeersovertreders die een boete van meer dan 225 euro krijgen met het aanbod om in termijnen te betalen. De laatste elf Duitsers die nog vastzaten na een grote vechtpartij in Renesse zijn vrijgekomen. Ze werden eerder deze maand opgepakt omdat ze agenten te lijf waren gegaan. Die wilden een eind maken aan een ruzie. Het merendeel van de Duitsers kwam een dag later weer vrij, maar een kleine groep werd vastgehouden vanwege mishandeling. Vrijdag begint de rechtszaak tegen de hele groep. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking en kans op een bui. Het is 11 tot 15 graden. Morgen wat meer zon, maar ook buien met mogelijk onweer. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 richting Amersfoort. 6 kilometer langzaam rijden tussen Blarikum en Eembrugge. De A13 Rotterdam Den Haag, ook daar gaat het langzaam bij Delft. En richting Rotterdam langzaam rijden tussen Prins Klausplein in de afrit Berkel en Rode Reis. De A15 Rotterdam gorkum richting Gorkum 5 kilometer bij Sliedrecht-West. Richting Rotterdam 5 kilometer bij Papendrecht.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 I'm not afraid to Now you've been talking in on a shopping spree and on the way I grab Sully and Mia and as the cash box rang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 Influence van de show ineens in een non-stop Stijntje Diersma. Ja, dat, uh, dat gaat lekker hoor. Wat grappig dat deze ertussen zit. Ja, dat is gewoon goede muziek smaak uh, hier St bij Steven. Stefford Stafford Barack Obama. Mm -hmm. Hier bij CFM meteen nog Javanotti. Wij komen er zometeen aan met Stef en Stijn. En hier is Alpha Beat. de... così ritmo che sale senti, come va. Senti, senti senti senti come va. heb dit liedje nog nooit gehoord. Klinkt wel lekker. Zometeen hier, een nieuwe editie van Stefan en Stijn. Hey, uh, heb je ooit wel eens uh, impulsinkopen gedaan? Uh, al je knaakpas. Altijd. Altijd Heel veel, ja. Heb je ook wel eens iets gekocht zonder dat je het door had? Uh, wat bedoel je daarmee? Nou, er is namelijk iemand die heeft per ongeluk een Xbox gekocht.